civiele gedeelte van het complex zijn binnengegaan. De VS zegt dat het militaire gedeelte nog in Amerikaanse handen is. Nederland en veel andere NAVO-landen zijn al gestopt met het evacueren van mensen. Gisteravond komt de laatste vlucht aan op Schiphol. Binnen de PvdA GroenLinks wordt vandaag de voorgenomen samenwerking besproken. De leiders van de partijen willen in de kabinetsformatie één onderhandelingsteam inzetten. Vooral binnen de PvdA zijn de meningen hierover verdeeld. De partij houdt een online ledenraad waarbij over moties kan worden gestemd. Bij GroenLinks gaan de leden in gesprek met partijleider Klaver. De twee mannen die worden verdacht van een aanslag van Groningse journalist... staan bekend als corona-ontkenners en complotdenkers. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. Waarschijnlijk hadden ze op het journalist gemunt... omdat hij op de Groningse nieuws-site Sikkom kritisch schreef over complottheorieën. Ze gooiden vorige week een Molotov-cocktail tegen zijn voordeur. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen weinig zeggen over de oorsprong van het coronavirus. Uit een inventarisatie van het Witte Huis blijkt dat de meeste van de 18 diensten er niets concreets over kunnen melden. Vier diensten denken dat het virus op natuurlijke wijze van een dier naar een mens is overgesprongen. En één dienst denkt dat het mogelijk uit een laboratorium is ontsnapt. Het weer af en toe zon in het binnenland kan een bui vallen. Aan zee staat een stevige noordenwind. Het wordt maximaal 20 graden. Morgen en maandag weinig verandering, vanaf dinsdag vaker zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Badhoeven dorp door werkzaamheden. Je hebt vijf minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Voor 106 FM 106.9 FM. can escape in my head living there it could be a real dark place i got this grey cloud over my head breaking down here in my bed and i'm running round round and round just to go nowhere deep under the surface i'm smiling but i'm hurting no one else can bring this all back to my face Only so many feelings I can see So many tears to cry Trying to piece your money to everybody all the time Only got so much energy Energy left in me Punt 9 is Zon, Zandvoort en Zomerhit. Zomerhit.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 heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. Dit is de tijd van mijn leven, ik ben op de plek waar ik We're on bed. You're your own bed. this so day and night. Shine it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 Voor een keer. Wil niks anders, geef me niet. Oh mama, dit is de tijd om te spacen. Wil je vermenigvuldigen, oh, moet je ook delen. Kom je me tegen, Dan neem een stokje van mij. Wat moppie, het is toch niet voorbij. Het eh, eh, eh, is eh, de tijd. Met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Dig out, dig out, dig out, crucial people. Original King of the talking on the microphone. Yes, me come like Al Capone. When me sing. I wanna have sex on the beach.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 for now dig out them dig out them dig out them not gonna make you sing I wanna have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 Op jouw dag is hey, vandaag Ik me in het echt gezien Mama, weet je wat ik met die rap verdien? Mm. Best veel, what a man me Kom en zitten, er is dus nooit in die Hennessy yeah. ah, ah, mm, mm. Ze maar wat ik doe is oh. hey, dus laat ik me mm, mm. Maar ik check je m'n vroeg. Ik ben op een spaceface Met m'n spacecake En jij je echte faceface Word jij m'n space En jij bent goed opgevoed Vraag het mama Today we gon' fuck je Op jouw dag Hey, Tim in het echt zien, mama. Weet je wat ik met hier heb? Het is het. van Zon I love like